Het weer dan nog, zonnig, temperaturen 24 graden aan zee, graden of 28 in het zuiden. Later, vooral in het westen, kans op een regen- of onweersbui. Morgen meer bewolking en grotere kans op regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Bent u via de A16 op weg naar Antwerpen... dan kunt u beter omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom... want in België staat op de E19 richting Antwerpen een lange file door wegwerkzaamheden... In Nederland wordt aan de weg gewerkt bij Venlo. Op de A67 Eindhoven richting Venlo staat voor industrieterrein Venlo 2 kilometer.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tinneke Verburg en Peter de Bie. Bijna vier minuten over twee. Welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Zo dadelijk spreken we met drie gasten over duurzame start-ups en duurzaam ondernemen. Maar eerst gaan we naar Andy Houtkamp en het WK Atletiek in Zuid-Korea. Ik kan me niet voorstellen dat we nu wel op tijd zijn en het is nog steeds niet gelukt. De 100 meter horde, ja dat is zo kort. Ja. Nou en helemaal als Sally Pearson loopt, want dat was ongelooflijk. zelden is de 100 hoorden een hoogtepunt bij een groot evenement. Maar nu wel, want Sally Pearson op de 100 meter hoorde. Ze komt uit Australië. Liep 12.28. Dat is maar 700ste. Hoeveel is 700ste? Boven het wereldrecord dat al sinds 1988 staat op de van doping verdachte toen Jordan Donkova. Dat tellen we eigenlijk helemaal niet mee. Maar goed, het staat die tijd en ze is nooit gepakt op doping. Of in ieder geval niet toen ze die race liep, Donkova. En Sally Pearson, 1228 wordt wereldkampioen op de 100 hoorden bij de vrouwen. Prachtige prestatie, echt een hoogtepunt. Maar misschien over een klein kwartiertje, Peter, dat we het echte hoogtepunt van deze week uit News Bolt? Op de 200 meter. Oh, we komen bij je terug. Hopelijk op tijd. Dankjewel, Souvera. En wij gaan verder bij Tros in Bedrijf. Met aanstaande dinsdag, dan is het duurzame dinsdag. En dat is de dag waarop er met een koffer vol duurzame ideeën en initiatieven wordt verzameld vanuit de samenleving. En die wordt dan aan het kabinet aangeboden. En al die ideeën hebben tot doel om een duurzame wereld mogelijk te maken. 400 zijn het er maar liefst dit jaar. En tussen de inzenders zitten heel veel ondernemers. Van duurzaam idee naar succesvolle onderneming. Daarover gaan we praten tot half drie. Met Rinske van Noordwijk, zij is oprichter van Greenwish... en medeorganisator van Duurzame Dinsdag... Naast haar Erik van Doorn van Sustainable Playgrounds. Hij is genomineerd voor een prijs dit jaar. En tot slot Laurens Drogendijk van Band op Spanning. Hij viel in 2002 en in 2006 al in de prijzen. En kan vertellen wat dat hem allemaal heeft opgeleverd. Hartelijk welkom allemaal. Ik begin even bij Rinske van Noordwijk. U bent met Greenwish mede-organisator van die duurzame dinsdag. Ho Hoe lang bestaat dat al eigenlijk? Dit wordt de dertiende editie. Dertiende ja. editie. Wat doet GreenWish precies? GreenWish ondersteunt mensen die een duurzaam idee hebben... of een duurzaam plan. En die hulp uh, kunnen gebruiken bij het uh, opstarten. Dus we helpen ze op weg. Met advies, met nou, netwerkcontacten, met de weg naar financiering. En waar komt zitter. uw kennis op dat gebied vandaan? Ja, we doen dit nu al meer dan acht jaar. En uh, dan uh, bouw je een netwerk op. Ja. <laughs> um, wat voor ideeën zijn er nou dit jaar allemaal ingestuurd... voor die duurzame dinsdag? Het is weer heel divers. Uh, het merendeel van de ideeën gaat weer over energie. Dat was vorig jaar ook. Nou, Dat is Alleen... toch niet zo gek als je het over duurzaam hebt. Dat dat het eerste is waar mensen over denken. Ja, energie en klimaat is dan uh, altijd iets dat uh, eruit schiet. Uh, maar dan zie je toch wel weer een beetje verschillen met vorig jaar. Vorig jaar waren het veel mensen die samen energie wilden gaan opwekken en die dan uh, daar leuke organisatievormen voor vonden. Met, met elkaar uh, zonnepanelen op het dak en uh, nou, dat soort zaken. Dit jaar liggen er wat meer, zijn er wat meer technische innovaties om energie op te wekken. Uh, wat je ook uh, dit jaar weer te, veel tegenkomt... zijn initiatieven op het gebied van mobiliteit. Maar wat nu echt prioritair was ook, is uh, leuke dingen doen met afval. Afval is hip. Dus, Oké, okay, um, maar geef nieuw, eens één voorbeeld al. Nieuwe mode maken van uh, oude uh, materialen. Oh, dat uh, ze bij van het leggende ook al doen. maken, zoals Harry mensen. Kruien van poep, dat soort ja. dingen. Ja, uh, ja. Don't remind him. Ja. Ja. Ja. Um, maar hebben we het dan over de mensen die ideeën insturen, zijn dat gewone burgers die betrokken zijn? Of, uh, of zijn dat ook vaak echt al ondernemers? Uh, een beetje van allebei, maar Duurzame Dinsdag ziet vooral veel van individuele mensen. Gewoon uh, je buurvrouw zou het kunnen zijn of uh, je. En welk per percentage is nu enigszins bruikbaar? Want uh, ja, dat zal, dat zal niet meer dan 10% zijn, neem ik. Schat ik aan. Ja, nou ja, dat is altijd zo'n zo lastige vraag. Hmm. Want haalbaarheid, dat weet je vaak niet van tevoren. Als je ze nu zo allemaal doorleest, dan zitten er initiatieven bij... of je denkt, nou, dat gaat nergens over. Ja. Maar als je het verhaal achter het verhaal hoort... en ja. je hoort wat voor motivatie mensen hebben... en hoeveel ze daarover al, al hebben gedaan... Geef, om het geef eens een het voorbeeld. Nou ja, er zitten van de initiatieven bij. Eentje die probeert bijvoorbeeld de, de luchtverplaatsing op snelwegen. Ja. Ja, als er uh, een bus voorbij komt, dan ja. voel je zo'n dreun. Nou, kunnen we die niet gaan benutten voor oh, energieverbruik? Da, da, da, da, zet nou? Daar zetten we zo'n wieken-ding neer. Precies. Dan in de vangrails die luchtverplaatsing neer. Ja, nou ja gaan waarom we niet? Nou, precies. Maar voordat ja. dat haalbaar is, nou, dan ben je nog wel nee, even een verder. Maar het is verder. wel heel leuk om het serieus te nemen en om te kijken, nou, ja. wie weet. Absoluut. En serieus genomen wordt ook Erik van Doorn. Uh, u bent een van de mensen die zo'n duurzaam idee heeft ingezonden dit jaar, Sustainable Playgrounds. Klopt. Meegenomineerd zelfs. Ja, we zijn meegenomineerd. Klopt. Vertel, wat houdt dat in? Nou, Sustainable Playgrounds is eigenlijk een uh, duurzaam educatief speelconcept waarbij kinderen spelenderwijs leren wat energie is en dat het niet vanzelfsprekend is. Nou. Dus eigenlijk uh, kunnen ja, jonge basisschoolkinderen kunnen zelf energie opwekken door middel van de zon, de wind of door beweging. En vervolgens kunnen ze die energie gebruiken om interactieve spellen te spelen. Nou, geven ze even een voorbeeld. Ik wil heel graag voor me zien, en met mij denk ik een heleboel luisteraars, hoe zo'n speeltuin of playground eruit ziet. Je kunt je dus voorstellen dat kinderen met een, met een paal waar een zonnepaneel bijvoorbeeld op zit, dat ze daar energie op mee, mee opwekken. En op een gegeven moment, als ze dan genoeg energie hebben opgewekt, doordat ze dat zonnepaneel goed in de zon draaien, en als ze bijvoorbeeld heel hard hebben gefietst, dan hebben ze vervolgens genoeg energie om bijvoorbeeld een, een dance battle te activeren. Maar een dance battle? Een dance battle bijvoorbeeld. Dus wat, dat ze, wat gaan we dan doen? Dus dat er uh, muziek gaat spelen ah. en met, met interactieve tegels. Dat, ze, dat, dat ze komt daar, uit die paal dan? Dus, in principe, die paal wekt genoeg energie daarvoor op, ja. Dus het is echt standalone En uh, er, er hoeft geen uh, elektriciteit vanuit het net nee, naartoe precies. gevoerd te worden. Nog eens een voorbeeld? Uh, nog een voorbeeld is dat kinderen uh, met spierkracht... zelf een, uh, ja, eigenlijk een soort grote kloktimer op, uh, opdraaien eigenlijk. Uh, waardoor ze een... Uh, ja, een element krijgen waarmee ze bijvoorbeeld verstoppertje kunnen spelen. Uh, voetbalwedstrijdjes kunnen spelen. Kunnen uh, uh, touwtjes springen door de, de touw aan die paal te maken. En waardoor er een muziekje wordt afgespeeld. Dus het is eigenlijk iets heel simpels. En ze leren dus spelenderwijs wijs hoe je energie opwekt. En dat dat dan ook weer iets oplevert waar ze door ja, verder kunnen precies, spelen. Precies, precies. Want het is nu vaak zo dat uh, kinderen uh, nemen het ja, eigenlijk vanzelfsprekend aan. Dat dat mobieltje maar oplaadt. En die He? Nintendo die laat op. En ze zien eigenlijk niet wat er nou achter gebeurt. Nee. En op het moment dat je dat bewustzijn gaat creëren. Dat ze, ja, dat ze dat opwekken, dan weten ze dus van, hé, hey, het is niet vanzelfsprekend. Ja. Dus ja, hoe het werkt misschien op dat idee? Uh, nou ja, dat is met de meeste ideeën denk ik zo, dat je uh, in een informele setting, zeg maar, uh, onder het genot van een biertje op een verjaardag, uh, zat ik met een andere ondernemer te praten. Ik was zelf net mijn eigen bedrijf begonnen op het gebied van energiebesparing, Pro. en uh, ja, hij zat in de branche. Ik zei, ja, waarom gaan we niet iets doen met, met speeltestellen? Is daar al iets met energie? Nou, dat was er eigenlijk niet. En dat was eigenlijk een heel gek idee. Maar uh, we hebben daar een haalbaarheidsstudie naar gedaan. En dat bleek eigenlijk mogelijk. Ja, en ondertussen hebben we alweer een prijs gewonnen en, en dat soort dingen. En een nominatie dus nu. En Naast jaartie. je zit Laurens Drogendijk, Die heeft al twee keer zo'n prijs gewonnen. Nou, en, en nu nog een keer of wat? Nou ja, nee, deze keer niet. Deze keer hebben we geen uh, idee. Waarmee heeft gebracht. u een prijs gewonnen? Ja, in 2002 hebben we een prijs gewonnen met uh, Greencap. Dat was een, uh, een taxibedrijf met uh, alleen maar elektrische auto's... waarmee we in Utrecht een uh, taxevoer aanboden. Mm. En door het, ja, het winnen van ook die prijs uh, toen... hebben we daar ontzettend veel aandacht voor gekregen. Maar wij de eerste in heel Europa waren... die eigenlijk op die manier met elektrische auto's... een, een commercieel bedrijf... Uh, en bestaat dat luchten. toch? We hebben het uiteindelijk na een jaar moeten stilleggen. omdat de oplaadapparatuur niet geleverd werd. Dus we konden niet voldoende kilometers. De infrastructuur grijpen. is dan Dus daar nog zijn niet we, op we toch aan door de techniek. Uh, dus je getakeld. zou nu was het er vroeg? alsnog kunnen. We, we waren toen of niet. voor de troepen vooruit. En in, inmiddels zijn er natuurlijk meer mensen die met elektrische auto's uh, taxibedrijven ja. opzetten. Dus het idee is uh, erg goed aangeslagen in die zin. Dus we zijn daar. Een, goede, een goed voorbeeld, denk ik, ingelezen. Ik kom nog een keer mee terug, leuk. wellicht. Maar er is dus nog een... En uh, in 2006, uh, toen ik dus met iets anders was begonnen... want ik was helemaal geïnspireerd door duurzame mobiliteit. Ik bedoel, ik, ik vind het zelf heel leuk om, om te werken aan het oplossen van milieuproblemen. Um, en ik las over dat iedereen met onderspanning rijdt. Nou, iedereen, 60% van alle auto's. En dat dat bijna 200 miljoen liter brandstofverspilling... in heel Nederland uh, per jaar met zich meebrengt. En toen had ik zoiets van, ja, dat is toch eigenlijk wel te uh, idioot voor woorden... dat we elektrische auto's moeten kopen, terwijl we eigenlijk met gemak even onze banden kunnen oppompen. Nou, dat prikkelde mij wel om toen een service op te zetten... de serviceband op spanning. En uh, dat is eigenlijk in een notendop. Wij komen langs met een team medewerkers bij een bedrijf... of een organisatie waar veel auto's staan. Controleren de spanning. Is die te laag, pompen we die banden direct op. Waardoor nou. iedereen vervolgens zuiniger rijdt. Rekenen jullie daar iedere automobilist op af? Of wordt zo'n organisator van een evenement waar veel auto's komen... Gaat hij jullie betalen? Klopt, ja. We zoeken daar eigenlijk altijd een, een, een partner bij. Een, een sponsor. Een sponsor uh, ja. Dat kan ook natuurlijk het bedrijf zelf zijn. We werken bijvoorbeeld ook voor, voor Ernst Young, Ordina, NUON. Dat soort type bedrijven waar grote wagenparken staan. En de kostenbesparing is vaak drie tot vier keer zo groot... als wat het kost om ons in te zetten. En dan komen jullie even langs en dan ongevraagd... je. Nou, er is altijd wel communicatie ook aan de, aan de bereiders van de auto. Dus uh, die weten van tevoren dat we langskomen. En daar is iedereen enthousiast over. Want het is toch een vervelend klusje... wat dan op een goede manier voor ze gedaan wordt. Ja, en daar, iedereen is daar enthousiast over. Dus uh, dan doen we dat gewoon. N nou zeg jij uh, uh, dat het, Laurens Drogendijk, je vertelt van... het is leuk om je bezig te houden met oplossingen, milieuoplossingen... Ja. met betrekking tot mobiliteit... Ja. Hoe uh, kom je daar in vredesnaam bij? Zeg je van nou dat is een groeimarkt, daar valt geld te verdienen? Of ben je zo'n idealist? Uh, nou, een combinatie. Ik vind dat je zeker idealist mag zijn. En ik vind ook dat je tegenwoordig dat zie je natuurlijk meer om je heen met sociaal ondernemers. Dat het niet alleen vanuit subsidies mogelijk is, maar in dit geval met band op spanning. Dat is misschien idealistisch, maar we zorgen gewoon voor een kostenbesparing... die uh, ja, voor bedrijven soms honderdduizenden euro's bedraagt. Want dat, dat bedrijf run, he, loopt helemaal zonder subsidies? Wij hebben geen subsidies en we ja. hebben inmiddels uh, bijna 60 man in dienst. Dus uh, wij komen in heel Nederland langs en uh, we verzorgen dit. En Erik van Doorn, wat is jouw motivatie om hiermee bezig te houden? Mijn motivatie? Nou, ja, dat is eigenlijk uh, er een beetje langzaam ingeslopen. Ik ben gaan ondernemen tijdens mijn studie eigenlijk. En uh, ik heb een studie energietechniek zeg maar, gevolgd. En uh, zo kwam eigenlijk langzamerhand het besef om, ja, om iets te gaan doen met duurzaamheid. En uh, ja, mijn vader is er zelf bijvoorbeeld heel erg mee bezig. Dus dat is natuurlijk ook al een stukje motivatie. Ja. Maar door de wereld waar wij we in zitten, en dat is energiebesparing... Ja, dan kom je zoveel dingen tegen die, uh, ja, die eigenlijk zo raar zijn dat, dat, er, dat er niets mee wordt gedaan. Waardoor je dus ja, energie kan besparen, het milieu kan zien. En dat ja, is, is gewoon heel erg nodig. En uh, ja, daar zet ik me gewoon heel erg graag voor in. Rinske van Noordwijk, van Greenwich, is, is het een beetje geld te verdienen, eigenlijk in die sector? Uh, ja, zeker wel, in toenemende mate. Uh, er zijn, wat ik bijvoorbeeld uh, interessant vind aan de Duurzame Dinsdagkoffer dit jaar, is dat er. Uh, 2% van de initiatieven worden ingediend door stichtingen. En de rest is ondernemer of uh, op punt om dat te worden. Dus e je ziet steeds meer mensen die op een ondernemende manier een maatschappelijk of duurzaam probleem aan het oppakken zijn. En dat is een heel leuke ontwikkeling. Maar, maar, maar zijn er al veel zelfstandige ondernemers die er inderdaad ervan kunnen bestaan van zoiets? Ja, ja. ja? ja uh, maar... Het is wel zo dat het overgrote deel van deze mensen doelgedreven zijn. Ze richten die onderneming op om een duurzaam doel te realiseren. Oh, niet, niet om, geld om te uh, binnen vijf jaar miljonair te worden. En, en gaat het voornamelijk om jonge mensen, want we zitten hier graag. Het gewoon gaat om tekenen. alles. Het gaat om moeders die zeggen ik wil de, de zorg voor mijn kinderen combineren met zinvol werk. Het gaat om uh, schoolverlaters die zeggen ik heb helemaal geen zin in een functieomschrijving, ik ga doen wat ik leuk vind. Het gaat om mensen die gepensioneerd zijn en die zeggen ik ga mijn ervaringen, mijn kennis op een nieuwe manier toepassen. Het gaat om maar, mensen die zeggen, ik heb een hartstikke leuk idee, ik ga het uh, doen. Wij liggen volgens u voor uh, duurzame starters de beste kansen om te slagen. Dus niet, stichting niet, niet. een stichting oprichten, maar echt een onderneming. Um, wel of niet met subsidies, in welke sector? Nou, die sector, de, de, dat maakt niet uit. Waar, waar het om gaat is, um, heb je een goed idee en heb je het lef om het te gaan uitwerken. En als het een goed idee is, dan kan het in elke sector slagen. Maar het zijn wel je hebt er wel een, over het algemeen een lange adem voor nodig. Ja. En soms schiet je mis. En, en, en, en ook wel een dikke portefeuille, of niet? Uh, je, dat je ergens in ieder geval. Nee, je, je, nou, je, nou hebt, bij... je hebt een first believer nodig in het ja. al, over het algemeen. Ja. Je hebt mensen om je heen nodig die je in je gaan geloven. Dus naast een goed idee moet je ook in staat zijn om mensen aan je te binden. Te moet je in staat zijn om te zeggen te, mensen, uh, het vertrouwen te geven van je hebt niet alleen een goed idee, volgens mij gaat het jou lukken. Ik ga jou helpen. Precies, Weet je? Dat, ja. dat moet je. En... Maar Erik, kun je me misschien eventjes, als we het daarover hebben... Hè? Mm. hoe heb jij dat gedaan? Hoe start je zo'n bedrijf op? Nou ja, in principe uh, wat ik heel erg belangrijk vind... sowieso als een ondernemer, is al dat je verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet. Hè, dus je, ja, in principe als je geen goed werk levert, word je niet betaald. Uh, op het moment dat je dus een idee hebt... is het denk ik ook voor een ondernemer makkelijker om te zeggen... Van, nou, ik ga er gewoon aan beginnen in mijn vrije tijd... Uh, wordt het wat? Ja, hopelijk wel. Uh, wordt het maar leukst, heb je dan moeten dan investeren? Sustainable Playgrounds. Ja, we, hebben, we hebben zeker uh, moeten investeren. En dat hebben we gedaan met, eigenlijk met mijn ander bedrijf, Enepro. Uh, wat we daar eigenlijk verdienen, dat gaat allemaal naar Sustainable Playgrounds. Zo en dat zijn, zijn geen stichtingen allebei. Nee, dat zijn geen stichtingen. Dat zijn gewone ondernemingen. Dat Hoe zit het bij jou, Lou? Ja, dat, dat is wel interessant, want ik, ik heb inderdaad nou wel een stichting opgezet. En dat is meer vanuit Van mijn persoon. Ja, klopt. Omdat in Mijn drijfveer heel erg is uh, ja, vanuit dat ideaal een probleem lossen. Maar de klanten die we hebben, die willen gewoon geld besparen. De Nieuws- en sportzender Radio 1, daar luistert u naar op de WK... Uh Atletiek in Zuid-Korea aan de gang. Eén van de grote belangrijke races, de 200 meter. Baan 3 volgens mij, Usain Bolt. Daar gaat het om, hè? En die... Inderdaad, Peter. Helemaal vol zit het stadion. Alleen maar voor deze race vandaag. Want dit is het hoogtepunt. Moet het hoogtepunt worden. Eerst was het de 100 meter met Usain Bolt die veel te vroeg startte. En bij deze tak van sport is het zo. Valse start, dan lig je eruit. Usain Bolt kan het gaan goedmaken op de 200 meter... 1,93 meter, 93, 76 kilo. Wereldrecord 1919. -19. Hij is het hele seizoen niet echt in vorm geweest. Hij heeft geen hele snelle tijden gelopen. Zoals we dat van hem gewend waren de afgelopen jaren. Maar misschien dat hij iets heel geks gaat doen op de 200 meter. Dat hij gaat winnen, dat is eigenlijk, staat eigenlijk buiten kijf. Alhoewel, dat dachten we ook bij de 100 meter. Eh, toen maakte hij die valse start en lag hij eruit. De wereldkampioen op 100 en 200 meter. Twee jaar geleden in Berlijn. Tweede op het WK al in 2007 in Osaka. Hij is olympisch kampioen. 100 en 200 meter in Peking. En is ook nog wereldkampioen en olympisch kampioen op de 4 keer 100 Hij wil de geschiedenisboeken ingaan als de allergrootste op de sprint op de 100 en 200 meter. En het zal me niet verbazen als hij ooit nog naar de 400 meter gaat. Usain Bolt. Ja, er lopen ook nog zeven uh, anderen mee. Sorrio uit uh, Trinidad en Tobago in baan 1. De Bardos in baan 2 uit Brazilië. Nou, De Jamaikaan Usain Bolt in baan 3. De zilveren winnaar van de 100 meter, Walter Dix in baan 4... Ook uit Jamaica komt Ashmead, Nicole Ashmead, 21 jaar jong, uit de stal, zeg maar, de trainingsstal van Usain Bolt. De grote Europeaan en groot tussen aanhalingstekens, nou hij is ook redelijk groot zelf. Maar wat kan die man rennen? De snelste blanke wordt hij ook genoemd. Christophe Lemaitre in baan 6, de vierde op de 100 meter was hij. Alonso Edward uit Panama in baan 7 en in baan 8 een geboren Gambiaan... maar uitkomend sinds 2006 voor Noorwegen, omdat hij genaturaliseerd is. Jai Suma Saidi Ndure. Maar alle ogen zijn gericht, terwijl er om stilte wordt gevraagd voor de start... op baan 3 en baan 4. Dat zijn de grootheden, met name baan 3, Hussein Bolt. Ik zei het al, 1,93 meter 93, 76 kilo, 25 jaar jong. De 200 meter, 1919 19 is het het wereldrecord. Gelopen in Berlijn. Toen was hij 23. Want dat was twee jaar geleden op 20 augustus 2009. Wat een grootheid is dit. De man die heel relaxed naar die start gaat. En daar is die start. En hij is goed weg. Oussijn Bolt. Die lange benen. Meteen in die bocht. Dat is lastig altijd in de bocht. Zeker in baan drie. Maar hij komt nu al langs Dix. Terwijl in de buitenbaan en duurde uh, ook aardig mee gaat. En eruit is Edward met, uit Panama. Maar wat een voorsprong heeft Oussijn Bolt. En wat wordt de tijd dat hij uh, wereldkampioen Leidt geen twijfel. 19.42 is heel snel. Tweede Dix. Drie Lemaitre. Heel knap van de Fransman. Hij haalt brons. Maar de grote man. 19.42. Ver uit de beste tijd dit jaar gelopen. Want dat was 1986 toen hij het in Oslo in het Biesletstadion liep. Nu dus 19.42 officieus. Hij is wereldkampioen op de 200 meter. En hij is Usain Bolt. En hij doet het dan toch maar even. Na die enorme tegenvaller overigens 1940 is de tijd, wordt hij gecorrigeerd, 1940 is super, super snel. Het is net geen wereldrecord, maar het is de derde tijd ooit gelopen op deze afstand. 1919 het wereldrecord, het vorige wereldrecord, 1932 van Michael Johnson. En nu dus 1940, Hussein Bolt, goud op de 200 meter. Hartelijk dank, Andy Houtkamp. Ja, wij uh, praten hier bij Tros in bedrijf verder over duurzame dinsdag. Iemand suggereerde net al dat we misschien Usain Bolt ook wat energie konden laten opwekken. Dat we dat kunnen vasthouden op een of andere manier. Maar over duur, duurzame dinsdag hebben we het me, uh, met uh, Rinske van Noordwijk, oprichter van Greenwish, mede-organisator van die duurzame dinsdag. En dan Erik van Doorn van Sustainable Playgrounds, genomineerd voor een prijs dit jaar. En Laurens Drogendijk van Band op Spanning, die al eerder prijzen gewonnen heeft. Jij vertelde ons net, Laurens Drogendijk, jij hebt wel uh, een bedrijfsvorm gekozen als stichting. Klopt. Ja, dat heb ik eigenlijk met name gedaan... omdat het niet mijn drijfveer is om zozeer geld te willen verdienen... aan een milieuproblematiek, maar ik wil milieuproblemen oplossen. Ja. En daar moet ik misschien wel geld mee verdienen om dat te kunnen doen. Maar dat is, dat is wel hartstikke leuk. Maar dan ga ik eventjes naar mevrouw van Noordwijk. U begeleidt mensen. Um, het is natuurlijk leuk als ze, als ze um, ja, er een prachtig ideaalbeeld bij hebben. Maar raad u ze dan aan om dat toch ook... Ja, gewoon als ondernemer aan te pakken. Ja, eigenlijk iedereen die bij ons komt met een idee... Die vra daar vragen we aan uh, wie heeft er nou eigenlijk belang bij jouw initiatief... en wie is er bereid om daar geld tegenover te zetten. Dus we benaderen alle initiatieven vanuit een uh, ondernemersinvalshoek. Ik wil niet zeggen dat iedereen uiteindelijk eindigt met een BV... Uh, want jouw stichting verdient ook gewoon geld met opdrachten. Dat verschilt niet meer zoveel. Ja, uh, nu dat, dat die jij vorm, er een goed salaris aan over? Nou, geen goed salaris. Ik hou er salaris aan over. Maar wij betalen gewoon elk jaar winstbelasting. We zijn btw-plichtig en door de fiscus gelijkgesteld aan eigenlijk een bv. Ja. Dus je ziet die, die organisatievormen een beetje over elkaar heen schuiven. Vroeger had je een scherpe scheiding tussen stichtingen die leefden van subsidie... en Pref. ondernemingen die leefden van opdrachten. Maar inmiddels overlapt dat. Je hebt on ondernemende stichtingen en... Uh, uh, Stichtende ondernemingen. <laughs> Stichtende ondernemingen, net zo makkelijk. Nou ja, ondernemingen met een maatschappelijk doel. Ja. Ja. Uh, is, is, er nog, is er echt nog een verschil tussen een duurzame ondernemer... en een gewone ondernemer? Um, nou, dat verschilt niet zo heel erg veel... Uh, de kern van de zaak is, waar komt je motivatie vandaan? Waarom doe je wat je doet? Doe je dat om de wereld een stukje beter te, brengen, te maken... of doe je dat om veel geld te verdienen? Het zou prettig zijn als uh, dat voor de bank... die uh, veel van dit soort projecten moet financieren... een argument zou zijn. Is dat het? Nou, daar zit wel een groot verschil. Als je een uh, doorsnee kapperszaak of zo begint... dan heb je een eenvoudiger businessplan... dan wanneer je een maatschappelijke vraagstuk aan het oplossen bent. Yeah. Want dan moet je ook je maatschappelijke impact... Eigenlijk mee rekenen. Precies, want voor dat idealistische gedoe uiteindelijk. Ja, die Hoef je niet voor naar een bank, hier <lacht> nee, staat niet ik, in geïnteresseerd. Nee, Stuff, en nog zo'n bank die in zijn advertentiecampagnes uh, doet wel als ze maar weet ik van wat zijn. Maar komt vooral niet aan de balie om geld te halen. Een bank is een risicomijder. En over het algemeen hebben sociaal ondernemers een wat groter risico. Ja. En, daarom en... zie je nu ook steeds meer nieuwe vormen van financiering. En dat vind ik heel spannend en leuk. zijn dus groepsfinanciering om. en via internet Crowdfunding, bij elkaar ja, ja, precies. Maar loopt een duurzame ondernemer een grotere kans om failliet te gaan? Omdat hij nou ja, misschien minder hard, minder zakelijk is? Nee, maar je hebt over het algemeen wel langere terugverdientijden. Dus een moeilijker start. Vaak moeten ze bijvoorbeeld hun eigen afzetmarkt nog creëren. Omdat ze opereren in een veld waar vroeger vooral subsidies... De markt plat legde. Dus daar zijn de mensen helemaal niet gewend om te betalen voor jouw product. Dat deden we toch altijd met subsidies? Mm -hmm. Nou, dat is ook met innovatie. Als je iets nieuws op de markt brengt, zoals de serviceband op spanning, dat mensen dat niet kennen. Dus daar is er een, op die manier moet je je eigen vraag daarmee creëren. Ja. En dan krijg je direct de vraag: Oh, wordt dat niet gesubsidieerd door de overheid dan? Precies. Terwijl de kostversparing vier keer zo groot is als wat het kost. Mm -hmm. Dus het is heel erg een hele andere benadering die je dan moet kiezen. En gewoon ondernemen ja. hoor. Gewoon een stuk volhouden en doorzetten ja. en ervoor gaan. En hoe is dat bij jou gegaan, Erik van Noord? Want jij zei, je hebt je nieuwe bedrijf... wat over die Sustainable Playgrounds gaat... heb jij gefinancierd met je al bestaande bedrijf. NR Pro ja. heet dat. Klopt, ja. Hoe heb je dat opgezet? Waar liep je tegenaan in de opstart van dat bedrijf? Nou ja, uh, met NR Pro dan? Ja? Nou, in principe hebben wij dat uh, gewoon met een kleine lening eigenlijk uh, gestart. En uh, wij, wij starten dan een adviesbureau. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt uh, zijn een paar laptops. Uh, je je bent stukje, hartstikke jong, hè? Een stukje certificering. Hoe ja. oud ben je? Als ik ik mag ben vragen. 24. 24? Ja. Wanneer heb je dat eerste bedrijf opgericht? Uh, bijna vier jaar geleden. Vier. Het was je twintig jaar. Ja. En dan heb jij een, een bureau dat grote bedrijven adviseert over... Ja, grote bedrijven, kleine bedrijven, uh, particulieren. Maar het varieert van grote accountskantoren tot... Uh, Varkensboer op de hoek, zeg maar. Dus dat is ja, heel divers. En uh, ja, eigenlijk, wat je, ja, wat je nodig hebt, is een stukje gezond verstand. Hè. Dus dat, dat krijg je natuurlijk een beetje mee in je opleiding. Uh, dat is een stukje ervaring. En voor de rest, uh, ja goed, iedereen kan zeg maar, met een laptop en een printer kan die, uh, kan die, zeg maar, advies geven. Ja. Alleen uh, waar wij wel eens tegenaan lopen, is dat mensen zien jouw ja, advies als een stukje overhead kosten. Of zeg maar. ja, ik moet eerst geld uitgeven voordat ik ga verdienen. En dat is, dat is denk ik wel eens lastig de meetbaarheid Ja, dat je als, je als je direct een product is een verkoopt. Geef een voorbeeld waar waar dat dan uh, ter sprake komt. Nou, uh, mensen moeten dus eerst advies, uh, advies in gaan winnen, zeg maar, om iets, om iets te gaan doen. Maar meestal uh -huh. hebben liever, uh, bedrijven liever dat ze een product kopen en daar een stukje ja. advies bij krijgen. Of dat dan onafhankelijk is of niet, dat maakt ze eigenlijk niet zoveel uit. De kost gaat voor de baten uit? De... Ja, ja, in principe wel. Ja. Kun jij, um, uh, Laurens Drogendijk, ja. kun jij uitleggen wat het winnen twee keer van die duurzame dinsdagprijs, wat dat je heeft opgeleverd? Uh, ja, zeker. Dat, dat levert je uh, eigenlijk twee belangrijke dingen op. Eén, een goed moment waarin je natuurlijk gewoon toch een aantal uh, opdrachtgevers of partijen met wie je al in gesprek bent daar nog eens op kan wijzen. Dat niet alleen ik natuurlijk met mijn enthousiasme een goed verhaal vertel, maar dat ook een onafhankelijke jury daarna gekeken heeft. En dat dus op die manier met een prijs belandt. Dat is natuurlijk erg belangrijk. Daarnaast uh, uh, de mensen die dan ook gewoon natuurlijk heel graag jou willen helpen. Omdat ze natuurlijk vanuit enthousiasme hebben van dit is leuk, dit is mooi. En die brengen dan netwerken in en, en kansen en, en klanten. En Rinske van Noordwijk, sta, staat er dan nog een soort van prijs tegenover waardoor iemand een beetje op kan starten of een subsidie ja, of weet ik van wat? Bij duurzame diensten gaat het niet over grote geldbedragen, maar het belangrijkste wat je wint is aandacht en vertrouwen. Want een hele jury en dat zijn uh, mensen die er verstand van hebben, die hebben jou uitgekozen als het beste idee. Met andere woorden, ze hebben vertrouwen in jou. Ja. En dat is wat, wat, wat duurzame diensten verder wat draagt. En met dat vertrouwen kan je dan weer uiteindelijk naar de ja, bank? Ja, zo van, oh nou, hij heeft die prijs gewonnen, dan zal oh, het wel goed ja. zijn. Dan wil ik wel jouw eerste klant zijn. Nou, weet de je? bank werd dus bij ons opdrachtgever in die zin. Dus ja. Ja. Dat is nog beter. Kijk. En Erik van Dorni maakt een kans. Hij is genomineerd. genomineerd. Hij is genomineerd, dus maakt hij een kans, net nou, als de andere 16. Nee. Uh... Er, ja, er zijn er nog 16? Er ook. zijn verschillende prijzen. Dat, dat... Uh, maar ja, kijk, weet je wat is? Ik denk dat je met zo'n nominatie alleen al weet je dat je op de goede weg zit, Hè? met je ideeën. En je bent niet die, die loonnet die een idee heeft en, en ja, dat wat ergens in de ruimte staat. Maar mensen zijn er enthousiast over en er zal dus potentie voor zijn. Ja, en het blijft aan mij, uh, zeg maar heel aan een onderneming om, ja, om, om er een succes van te maken. Ja, dat heb je met zo'n prijs alleen niet. Nederland is niet een land waarin je heel erg wordt aangemoedigd om uh, aan de slag te gaan. En uh, ik denk dat uh, zo'n instituut als Greenwich bijvoorbeeld, uh, mensen inderdaad de rugdekking geeft van uh, ga door, ga door. Ja, nou, ik denk dat het heel en dat doet deze. Prijzen ook. Hartelijk dank. U hoorde Rinske van Noordwijk, Greenwich, Erik van Doorn van Sustainable Pre-Gas en Laurens De hoge van Bandelspanning. En het ging dus over duurzame dinsdag en duurzame ondernemen. Informatie af dit programma terug te vinden op onze website www.trosinbedrijf.nl. Zo dadelijk op radio 1. De Afro met opium. Nu eerst het nieuws van half drie met Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En de Chileense autoriteiten gaan ervan uit dat een legervliegtuig met 21 mensen aan boord is neergestort in de grote oceaan. Het toestel probeerde twee keer bij slecht weer te vergeefs op een eiland te landen en verdween van de radar. Reddingsploegen zijn naar het gebied gestuurd om naar overlevenden te zoeken. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro. Met Jan Mom. Welkom bij Opium. Tot vier uur hoort u scenario schrijver Frank Ketelaar over een hele nieuwe, spannende TV-serie over spel. Bas Heijnen schreef een essay over de vraag of de roman nog toekomst heeft. Die de Paris over nieuwe boeken van buitenlandse schrijvers. Rick Launsbach over zijn eigen nieuwe dikke roman Man, Meisje, Dood. Dat is de titel. En prachtige live muziek uit Portugal door een volbloed Nederlandse, Daisy Correa. We gaan het nog drie keer horen, Miranda, ik wil de beginnen overigens met muziek Miranda, een totaal andere Miranda, ik Een feest van herkenning voor de oudere jongeren onder ons. Ze waren groot in Amerika, reisden de hele wereld over... en uiteindelijk reisden de mannen van Golden Earing, want die hoorden u toch altijd weer back home... naar de plaats waar het allemaal begon, Den Haag. En daar worden ze nu bij hun, let wel, 50-jarig jubileum geëerd... met een tentoonstelling in het Haagse Historisch Museum. Hier Marco van Balen, de conservator van het museum, welkom. Eh, jullie collectie, Marco, bestaat, dacht ik toch vooral... uit oude kunst- en statige portretten? Dat klopt helemaal. En dan nu ineens een expositie over de Golden Earring? Ja. Want die zijn, omdat ze 50 jaar bestaan, museaal geworden. Nou, volgens mij zijn het ook oude meesters, maar moet je niet tegen ze zeggen. Nee? Nou. Waar is ze niet verguld toen je riep van ik wil een expositie over jullie uh, organiseren? Nou, dubbel gevoel denk ik. Um, ik merk nu, nu, nu het echt gebeurt en, en, en ze ook, uh, een aantal van hen ook bij ons zijn geweest. Gisteren waren er twee, Rien Schertsen de bassist en Ceder Zuiderwijk de drummer die al een paar keer eerder was komen kijken tijdens de opbouw... merk je dat het toch wel leeft en dat ze het leuk vinden. Maar aan het begin, toen dit gezegd werd, was het zo'n beetje de reactie van... nou, moet dat nou? Is dat nodig? Vijftig jaar, dat was voor hen natuurlijk ook wel even een... Uh... Even slikken. Even slikken. Wat laten jullie zien? Uh, we laten natuurlijk vooral veel uh, horen, uh, want het is muziek. Dus je kunt wel uh, plaatjes laten zien, maar het gaat het eigenlijk toch om uh, wat we net hoorden... Uh, in combinatie met beelden, dus live beelden. Uh, jaren tachtig is natuurlijk bij hen heel belangrijk de videoclip. Hè. Dat ja. heeft ze echt opnieuw weer op de kaart gezet of weer. De clips van uh, de regisseur Precies, Dick Maas, hè? onder andere, ja. maar ook Anton Corbijn. Ja. Vaak wel interessante films ook die dus ook echt een toegevoegde waarde hadden bij de muziek. Uh, maar daarnaast laten we natuurlijk ook veel uh, uh, ja, uh, LP hoezen, t-shirts, uh, originele muziekinstrumenten waar ze op gespeeld hebben. Dus ook echt dingen waar de fans, uh, uh, ja, laat ik zeggen, hun hard haar Maar 50 jaar geleden, ik bedoel, mm -hmm. het, voor mijn gevoel waren de jongens toen, wat is het, 11, 12? Of? Nou, misschien een jaartje ouder nog of twee. Zo jong. Uh, Zo toen toen jong, begonnen ja. ze. En ja. wat, wat voor uh, sfeer of cultuur was dat toen zij begonnen? Nou, dat is voor mijn tijd, dus ik heb het uit de boeken en van horen zeggen. Maar uh, wat interessant is, is dat in Den Haag... Uh, al eigenlijk al zo'n beetje eind jaren 50 zie je dat, dat er heel veel muziek gemaakt wordt. Uh, op dat moment, eind jaren 50, zijn het vooral de, de, de indoor -bands die opkomen. De Den Haag is ook echt een Indische stad, wat we ook altijd uh, lezen... en wat wij als museum ook wel laten zien. En de jongeren die uit uh, het voormalige Nederlands-Indië, uit Indonesië... sommige kwamen eigenlijk wat later richting Nederland, kwamen die hadden de bagage van de Amerikaanse rock bij zich. Want in, in zuid azië was dat blijkbaar via radiostations. Dat Drong daar sneller door. Sneller ja. door. Dat had te maken natuurlijk met, met, met basisen in Filipijnen... en dergelijke van de Amerikanen. Ja. Dus die kwamen naar de Haagse volkswijken, die jongens. En die gingen muziek maken. En uh, wat je dus zag, was dat uh, de bijna-buurjongens... gingen Scherts en George Koyman, de oprichters van de Iering... Uh, dus, dus de gitarist en de bassist, die zagen die iets oudere... Nederlands-Indische jongens met grote gitaren en vetkuiven muziek maken. Dat, dat, dat willen wij ook. Dat, ja. En dat zag je meer jongeren denken. Dus er werd heel veel muziek gemaakt. Gewoon voor het, de lol. het was de beatstad van Nederland. Ja, he, dat we hebben iemand aan de lijn, die, want je zegt het was voor mijn tijd eigenlijk. Maar we hebben iemand aan de lijn, waarbij we het volgens mij niet voor zijn tijd. Het was namelijk Paul van Riet. Goedemiddag. Goedemiddag. Fan van het eerste uur van de Golden Earring? Nou, zo ongeveer wel, ja. En is dit een tijd die net beschreven werd door Marco van Balen die u zelf herkent of hebt meegemaakt? Nou, ik ben uh, van 1950, dus ik uh, ah. heb het uh, begin van de 60-jaren echt wel meegemaakt. Maar uh, eind van je 50-jaren zegt niet zoveel, eerlijk gezegd. Nee, maar en wat is de eerste herinnering dan die u aan de Golden Leuring hebt? Uh, het plaatje Please Go. Dat was echt, uh, ja, je, je wist dat die, dat die groep er was. Je zag ze ook in de stad uh, uh, optreden. Je, uh, je, je wist waar, uh, waar ze woonden. Ze waren heel uh, toegankelijk. En nou, toen kwam dan dat plaatje uit. Ja, dat was eigenlijk wel. Uh, uh, geweldig. En uh, meteen naar de platenwinkel om hem te kopen. Wat was er goed dan? Wat was het anders? Was het nieuw? Nou ja, ja het was nieuw, want uh, Nederlandse popgroepen waren er eigenlijk uh, niet. Op, uh, althans, niet op de hitparade. En uh, dat was dus zo'n beetje de eerste hit, Nederlandse hit, die op de hitparade is gekomen. En dat, uh, ja, dat was toch wel een, uh, een, een uh, Noven, monument. Een nieuwigheid. En, en al die tijd, ja. want ze zijn natuurlijk ook wel veranderd van stijl. Maar bent u fan gebleven? Ja, zeker. Het, het is inderdaad wel eventjes wat minder geweest, moet ik bekennen. Maar nu was, ook... nou, was het? Minder? In de jaren zeventig, toen, toen ik ook andere dingen. Ik leerde mevrouw kennen en dergelijke, aan ja. de orde had. Heb je er ook andere, is het andere dingen? Weer, daarna was het alweer gekomen. En nu ook elk jaar, zeker als ze als optreden, dan ben ik er tenminste één keer bij. Wat is het, het mooiste nummer? Uh, daar heb ik over zitten dubben. Uh, ik, als ik denk aan het basloopje, dan denk ik aan sleepwalking. Ja. En als ik denk aan een gitaarsolo, dan is het El By No Moon. Oh, en niet eens Red or Love? Nee, nee, nee dat, dat, dat, is, dat is zo obligaat, vind ja, ik. Ja, dat, dat is waar. Dat, dat, dat zegt iedereen en ik vind juist dat je op andere dingen moet letten. Ja, het is overigens, want u, u beschreef even die sfeer in de begintijd, maar uh, Marco van Balen, het was de beatstad van Nederland, er waren veel bandjes, maar er waren ook veel jeugdbendes in die tijd. Hè? Ja. Dat laat jullie geloof ik ook zien. Nou, daar besteden we aandacht aan, want het is wel het bredere kader waarin zich dat afspeelde. En, en het is denk ik niet puur Haags, het is natuurlijk ook gewoon jaren zestig. Dus je ziet ook wel, om het uh, zwaar te zeggen, dat generatieconflict. Hè, die jeugd die opgroeit en die ook wel wat anders wil gaan doen dan... Maar speelde uh, de... de ering daar een rol in? je ja, die, die aanhang onder die groepen? Ja, ja je, had, je had echt uh, voor allerlei groepen met name die vaak buurtgebonden waren. En dan moet je je voorstellen dat die dus rondhingen. We zouden nu zeggen hangjeugd, dat wordt soms nog niet. Ergens rond een snackbar of een cafeetje. Uh, zich een beetje te vervelen, zoals de, de gevestigde orde dat zag. En die hadden ook natuurlijk kenmerken, zoals ook gangs... Kijk, het was geen New York of L.A. of zo, hè. Het was niet... Er werd wel eens een het klas uitgedeeld. Het was natuurlijk braver. Maar je zag natuurlijk... Uh, je had dan de Indoor-rockers, en dat was meer vetkuiven, leren jasjeswerk. Die reden dan op Craigslist, uh, op Sundaps en de Berinis hè, van... Uh, Bertus, Nico en Rienus. Ik van Kepler, wat, de glimlach van herkenning? De, of, uh? Nou, ik, ik zat eigenlijk te wachten op de poeg met hoogste. Ja, nou daar wou oh, ik naartoe gaan. Want ja. dat is natuurlijk meer de, de richting waar de, de, iring, de golden ering zich in bevond. Dat zijn de zogenaamde kikkers. Altijd en, en dat de waren, Ja, dat waren de jongens op de... Nou, ik heb ze ook aan, een beetje van die suede uh, bordeelsluipers. En, en, en de parkas En de, zeg maar toch ook vaak nog uh, de schoolgaande jeugd. En niet de werkende jeugd. Paul van Riet, hoorde jij bij die groep? Nou, ik hoorde wel bij die leeftijdsgroep, maar ik heb me daar nooit echt uh, in, in gemengd. Nee? Ik, ik had er veel te, veel te druk met mijn studie. Weet je, ja, verstandige <g Shallge> jongen, ja. Maar wel muziek luisteren. Dus uh, ja. uh, dat aspect, die van die, van die gangs hè, ja. en de fans die de ering daar hadden, Marco, dat, daar besteden jullie ook aandacht aan. Uh, maar ondertussen, want ja, ze bestaan 50 jaar, uh, ze bestaan nog steeds, ze gaan nog steeds door. Hè. Kijken ja, jullie ook vooruit? Ja, nou, de toostelling eindigt niet met, want dat was een hmm. beetje wat de mannen ook hadden van Zijn we dan museumstukken? Hoor wij in het museum? Dat suggereert een beetje dat je bijgezet wordt. Ja, dat uh, het is uh, ja, gedaan. En wij hebben wel zoiets van, ze zijn absoluut historisch. Hè? Ze behoren echt zijn wel Haagse helden Ze zijn ook, uh, ik geloof tweede geworden in de pol van de Hagenaars van de eeuw. Oh, kijk Ooit oh, Bij zo'n publieks uh, ja. pol. Maar ze zijn nog steeds bezig. Ja, nee, nog... want dat wou ik zeggen. Volgende week begint een nieuwe toernooi. En er komt een nieuwe cd aan later <laughs> dit jaar. Dus het is helemaal nog niet klaar. Dus het is meer een, een soort, even de maat opnemen... En het is meer omdat nu dat jubileum er is... Ja, op na het 75 jaar jubileum. Ja, en als <laughs> je dan vraagt hoe lang ga je nog door... en dan zeggen ze ja, uh, net zolang als ze nog zin hebben... want dat is het belangrijkste. Wat is het geheim? Bij dat, heb je dat ontdekt van het feit dat ze zo lang wel... Nou, vooral dat ze heel veel plezier hebben met elkaar. Ook al misschien komen ze niet meer wekelijks in het, in het, in het uh, repetitiehok bij Gewoon elkaar. Gewoon goede vrienden. Zijn. Ja, en, en, en ook wat ik wat gisteren nog Rienus hoorde zeggen in een interview... is van dat je ook elkaar aanvult, dus complementair bent... En elkaar ook dus op een of andere manier bewondert in wat die ander kan. Nog en wat steeds. je samen met elkaar kan doen. Want meestal hebben ze ruzie of gaan ze met elkaar ja. verhouden in die Ja, nou zo. ja, dat, dat, dat, dat, in dit geval geloof oh. ik altijd al mee. Maar het is meer dat ze, um, ook al zien ze elkaar minder en spelen ze minder. Als ze het doen, zeggen ze dat moment, dan, dan gebeurt het weer. Ook na 50 jaar nog. Dus dat is de beste gaadmeterzijdens om door te gaan. Als dat weg is, zeggen we over springen minder hoog en zo. Dat, dat gebeurt natuurlijk. Het is ongelooflijk. Vanaf je twaalfde, dertiende, veertiende... Ouder dan de, graad, de stones. Nog steeds als, als we het geloven. Hè? De stones ja. bestaan vanaf 62. Ja. Dus uh, is, is Paul van Riet al naar de tentoonstelling geweest? Ja, ik ben er gisteren geweest. En? Gisteren, gisteren, gisteren. Even een korte ja, het feest, zin. Feest van, feest van herkenning ook al, omdat er een hele hoop stukken van het Rock Art Museum te zien ja, zijn. En dat, dat is een ja, ander museum? Contract. Ja, nou, dat, dat moet er recht opgemerkt worden. Wij hebben helaas nog niet van die heren in de collectie. Gaan we ook niet doen, denk maar dat ik. dat hebben jullie uh, te leen gekregen? Ja, omdat er een museum is, het Rock Art Museum. Het zit nu in Hoek Kijk van af. Holland. En die hebben echt een geweldige collectie. Dus daar komt 99,5 van. Okay. Naast dat bruiklenen van César dan. Ondertussen gaat die, gaat die band uh, inderdaad gewoon door. Een nieuw album komt eraan. 9 september in Tiel, lees ik hier. Beginnen ze weer met die tour door Nederland. Onder meer Alblasserdam, de Vlaardingen en Waard. En de tentoonstelling Back Home die is te bekijken... tot en met 26 februari 2012 in Den Haag. Dank, Beide voor de reactie, Paul van Riet en Marco van Balen. En dan nu, hier ter plekke, muziek, DC Korea. Comboio vai subir a cera, Parece que vai, mas não vai cair. Sempre subir, arba, terra, terra, com a terra vai terretera, Kom a perguntar onde quero ir. Eu a Miranda, ver os pauliteiros, Ver os pauliteiros, eu a Miranda. Eu a Miranda, ver os pauliteiros, Ver os pauliteiros, eu a Miranda. Oh, Rio, vengoei trás dos montes. Eu, a Miranda, ver os pauliteiros. Ver os pauliteiros. eu a Miranda. Eu, a Miranda, ver os pauliteiros. Eu vou Miranda, ver os pauliteiros. O comboio vai subir, a Sera. Parece que vai, mas não vai cair. Sempre subir, Eu, a Miranda, vira os paliteiros, liteiros, os pau, eu, a Miranda. Eu, a Miranda, vira os paliteiros, liteiros, vira os pau, eu, a Miranda. Oh, Rio, bem noetral. Virus Paulitego, Virus Paulitego, Miranda. Daisy Korea. Ik zal de titel niet uitspreken, maar betekent zoiets heb ik begrepen als ik ga naar Miranda, een plaats in Portugal. U gaat daar zo direct uh, nogmaals horen. Na Vuurzee komt De Vara weer met een nieuwe spannende dramaserie vanaf donderdag. Elf weken lang de psychologische thriller overspel. En in deze serie over een onmogelijke liefde worden de rollen onder andere vertolkt door Sylvia Hoeks, Vetja Van Huet, Ramsi Nasser. Frank Ketelaar zorgde, net als bij Vuurzee en trouwens talloze andere succesvolle tv-series, weer voor het scenario en de regie. En hij is hier, Frank, welkom. Um, om maar even met die titel te beginnen, overgespeld uh, tussen wie? Uh, tussen de vrouw van de officier van justitie en de advocaat van de tegenpartij. Dus de mannen die uh, in, in, in hun werkzame leven ook tegenover elkaar komen te staan? Die in hun werk tegenover elkaar staan, komen in de liefde ook tegenover elkaar te staan. Even in. We, kunnen, we hebben een klein fragmentje, want ik heb twee afleveringen al kunnen zien... Uh, waar, waarin we twee hoofdrolspelers, ik dacht Sylvia Hoeks en Van Vanuet, even horen. Uh, met Iris? Met Willem. Willem Steenhoorn. Hi. Ik dacht ik uh, ik bel je eens. Ja? Hoe gaat het? Ja goed, wel goed. goed, goed. Expositie een succes? Ja, ik geloof van wel. Uh, een paar dingen verkocht, uh, Publiciteit wel leuk. Ik uh... Zouden wij eh... Uh... Zouden we elkaar nog eens kunnen zien? Uh, ja, graag. Graag? Zeg je nou graag? Zeg ik graag? Nee, dat weet ik niet. Misschien. zeker ik het wel. Een cruciaal moment, dit? Absoluut. Dit is het begin. van het overgespel van de relatie. Dit is uh, de aanzet tot de eerste afspraak. Ze hebben elkaar gezien en, en ze vonden elkaar fascinerend. En dit is ja. het eerste telefoontje ja. uh, daarna. Uh, jij laat je bij vorige series uh, graag inspireren door de actualiteit. Heb je dat bij deze serie ook gedaan? Ja, maar toen we hiermee begonnen, en dat is toch alweer gauw, zo'n 2,5 jaar geleden... Uh, was er veel uh, Willem Holleder en Enstra in het nieuws. En Jot Kelder had het toen net over maffiamaatje ten opzichte van Moskovits. En dat zijn allemaal dingen die uh, hebben geïnspireerd... tot een aantal lijnen of elementen in deze serie. Want wat, wat vind je daar fascinerend aan? Ja, goed, de wereld van uh, list en bedrog... waar wij dan nu de wereld van lust en bedrog van hebben gemaakt... Uh, is, ja, dat is altijd spannend en prikkelend en... En ook juist dat raakvlak tussen de onderwereld en de bovenwereld? Ja, ja het, is eigenlijk een soort, uh, het gaat eigenlijk over een soort ontrouw op allerlei gebieden. In de liefde, maar ook in het, uh, op, het, in op het zakelijk vlak en, en, en, in de, en op juridisch vlak, zeg maar. Ja. Kees Prins speelt een soort Willem Enstra, ja, ja, daarop geïnspireerd. Daarop geïnspireerd. Ja. De, de, de, hoe heb, je, heb, heb je research gedaan uh, voordat je het scenario schreef? Ja, ja, ja, we hebben ons we hebben natuurlijk goed ingelezen. We hebben met mensen gesproken. En, uh, Wat voor mensen? Nou, met Ook uit de onderwereld? Uh, nee, die nou net niet. Die kon je niet bereiken. Dat had ik net even niet in mijn telefoon staan. Uh, maar bijvoorbeeld op het uh, Openbaar Ministerie zijn we gaan praten... met officieren van justitie die zich met dit soort zaken bezighielden. En die konden wel een hoop fijne details uh, leveren. Ja. Over? Over de wereld van het, uh, de, de schimmige wereld die vastgoedhandel heet. En hun onmacht om daar een uh, grip op te krijgen? Nou, dat is echt, ja, ja daar reizen je te bergen als je erover hoort inderdaad. Ja? Dat ze toch maar echt een heel klein stukje van de IJsberg boven water kunnen krijgen. Dat realiseer ze zich wel? Ja, het is echt een hele ongelijke strijd die daar gevoerd wordt. Omdat die wereld, die, is, ja, die heeft gewoon veel meer middelen en, uh, en mogelijkheden om... Uh, ja, om, om duister te blijven voor een heel klein en onderbezet uh, departementje... van uh, mensen, ambtenaren die daar achteraan moeten. Ja. Hoe heb je de, de uh, acteur zelf geselecteerd? Of? Ja, ik heb ook geregisseerd. Hè? Ja. Hoe is dat gegaan? Waarom deze acteurs voor die rollen? Nou, het, het, het, het aardige van de serie, of het, het feest van de serie... is eigenlijk wel de cast, vind ik. Want uh, ja, Sylvia, Vetja, Ramsi. Rivka en Kees, dat, dat zijn ja, topacteurs. Ja, het zegt gewoon eigenlijk wat, wat we wilden. Dat hebben we ook eigenlijk uh, voor elkaar, want ze krijgen. wilden ook allemaal meteen. Ja, eigenlijk, uh, er nee, zijn gewoon rondes geweest. Additie rondes en uh, kees is er eigenlijk la het laatste bij gekomen. Dat je bij Kees, althans, ik en Kees op allerlei gebieden al heel lang, maar je, kees Prins kees Prins. Maar je denkt niet meteen aan hem als sec acteur, Omdat hij natuurlijk ook zijn eigen dingen maakt en ook regisseert en, en ook van komische typisch kom, ja, komisch doet. Ja. Um, maar plotseling viel het muntje. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is er maar iemand die dit perfect kan doen. Dat hij kan niet. ook best wel een soort Willem menstra zijn. Nou ja, hij heeft natuurlijk, als je, als je goed kijkt... en ik hoop dat het ook in de serie gelukt is... Dus heeft hij eigenlijk een hele gevaarlijke... Uitstraling. Gevaarlijke kanus. Ja, ja, nee, dat is absoluut, absoluut gelukt. Ja. En hij heeft trouwens ook een, een, een, ja, een beetje simpele zoon, Gespeeld door uh, Guido Pollemans. Ja. Die dat prachtig speelt. Nou, van dat u? is ook een van de verrassingen... een van de, van, de, van de cadeautjes van de serie... hoe goed Guido dat doet. Een, een jongen met een uh, hersenbeschadiging. In, in, de of, nee, nee, in de werkelijkheid nee nee ik wou zeggen is. ja nee, in, de in de serie speelt, speelt nee, hij dat ja. ja ja nee maar hij speelt uh, hij zet heel goed een jongen met een die niet helemaal uh, goed is en ja. ja en waarom speelde je dat waarom schreef je dat karakter in de serie nou omdat het aardig is dat kijk bad guys zijn op zich alleen maar interessant als die, die, die slechtheid ook ergens vandaan komt of, of, of, of dat hij op de ene manier te volgen valt en, en de Achilleshiel van deze Ensla-achtige vastgoedboef... gespeeld door Kees Prins... is eigenlijk zijn zoon die niet helemaal goed is... en waar hij zich verschrikkelijk zorgen over maakt. En juist het feit dat die zoon hem in de problemen brengt... forceert hem weer tot het maken van hele vergaande keuzes... Ja, ik, ik heb de, de, de eerste twee afleveringen kunnen bekijken. Je zit er, je zit er meteen in, vind ik trouwens. Dus uh, ja. ik, ik wil nu ook al die, al die negen anderen, de, anderen zien. En zo werkt het natuurlijk ook. Want die eerste worden achter elkaar uitgezonden, geloof ik. Ja, dat is het aardige. dat ben heel blij mee dat de publieke omroep uh, dat heeft toegestaan. Dat, er, uh, dat we beginnen met een dubbele aflevering. Dat is in Amerika eigenlijk vrij gewoon. Ja, Omdat zodat eerste, je er meteen in zit. Precies, de eerste is altijd het moeilijkste. Want je moet natuurlijk heel veel mensen... Oh, dat is even de bel van Carré. De bel van Carré. hier ook nog een voorstelling aan de gang. Ja hoor, we weten het. We komen zo. Ga door. Uh, je moet heel veel mensen leren kennen in een eerste aflevering. Ik praat gewoon door. En uh, als je dan twee achter elkaar hebt... Ja, dan, dan kom, kom je Gaat het veel beter ja. in. Ja. Anders moet je zoveel in één aflevering uh, stoppen. Ja, is, ja. is je laatste serie ook altijd de beste? Nou, dat vind ik echt heel moeilijk om te zeggen. Omdat voor mij, ik ben er zo lang mee bezig geweest met dit... dat ik kan er zelf eigenlijk niet meer naar kan kijken. Wat is, wat is lang? Tweeënhalf jaar half jaar. Ja, dus dus bedoel... schrijven en. en, en maar ja, je maken. schrijft bijvoorbeeld een jaar over scripts. Over 12 keer 50 minuten is natuurlijk wel bijna zeven speelfilms. Ja. Dus dat doe je heel lang over. En dan ga je het uh, casten en produceren en draaien en monteren. En, dan... en hoe kijk je er nu dan naar als je het terug ziet? Ja, ik, ik zie nu al, ik zie alleen maar fouten. Oh ja. ja. <laughs> Zoals? Nou ja, dat. Een kleintje. Nee, <laughs> nee niet maar het is niet fout in de zin van dat dat ziet verder helemaal niemand. Maar dingen die ik in het script gedacht had, dat. Die op een bepaald manier zouden werken. Die, die, die anders dan hebben. anders uitpakken. Plus dingen die je hebt moeten schrappen... wegens uh, budgetaire tekortkomen. Ja, ja, ja. Ja, het is ook wel jammer dat je eigenlijk nooit meer normaal... naar je eigen verhaal kan kijken. Het is verschrikkelijk, meneer. Het is een heel hard vak dit. Ja, want je, je, je hebt het, nou, hoe bedenk je het in één keer en, en schrijf je het dan op? Of gaat het gaandeweg? Nee, je bedenkt, je bedenkt eigenlijk één... Ik heb dit overigens samen met Robert Kiefje bedacht, net als bij Vuurzee. Um, je zit bij elkaar en plots kom je op het idee... de vrouw van de officier krijgt een verhouding met de advocaat van de tegenpartij... en dan heb je eigenlijk één zo'n klein draadje... en dan moet je dan langzaam oprollen tot je een enorme bol wol hebt waar je 12 keer 50 minuten uit kunt halen. Want dat is gewoon echt heel erg veel. Ja, want je weet wel van tevoren al dat het 12 keer 50 minuten moet worden. Dat is dan de opdracht ja, ja. van vanuit ja. de oplossing. Ja. En nou, nou begreep ik, alweer even vooruitkijkend... dat er uh, ook alweer een nieuwe serie aankomt. Haarlemse mannen, klopt dat? Ben jij daarmee bezig? Dat, dat zeg ik je niet. Jou helemaal niks. Helemaal dan is niks. dat een voorkomen verkeerd <laughs> verkeer bericht. Ik heb het... niets tegen Haarlemse mannen, maar... Nee. Nu, nu schrijf, nu schrijf, het klopt wel, maar daar ben jij niet mee bezig, nee. uh, begrijp ik. Uh, nu... nu Jij, jij hebt ook een roman geschreven, hè? ja. Ja. En, en ik ga zo direct met Bas Heijnen praten... over de toekomst van de roman... Ja. die bedreigd wordt door... Uh, ja, je zou kunnen zeggen onder andere de beeldcultuur tegenwoordig... de, de, ja. de snelheid, et cetera. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Wordt het een bedreigd door het ander? De tv, uh, het boek bedreigd door de tv, bijvoorbeeld? Nou, voor mijzelf geldt wel dat ik... ik las me vroeger helemaal suf en blind en, en ziek... aan allemaal uh, boeken en romans, natuurlijk. En... Het Is tegenwoordig wel meer dat ik kijken wil, dus ik in de vakantie lees ik nog een hele stapel boeken weg. Die neem je nog wel mee, ja? Verleefd ik ga de uh, klassieke 20 boeken mee, die lees ik de, de verplichte al. boeken die je gelezen moet. Ja, maar dat vind hebben. ik ook wel echt heerlijk aan de rand van het Ja, maar als ik thuis ben, moet ik zeggen dat ik toch sneller, ja, sneller naar beeld grijp. Ja, dat klopt wel. Wel dus je, je, je leesgedrag is, ver, is veranderd, Bas. Welkom, ja. hij is schuift al aan, Bas. Uh, nou, misschien moet ik het even aan alle gasten vragen. Uh, of, uh, uh, of, of, of, of het zo werkt, Marco. Herken jij dat, dat je minder leest? Nou ja, natuurlijk, je leest. Maar ik lees wel minder dan uh, jaren terug. En dat komt vooral ook omdat ik ook uh, een beetje bij wil blijven. Dus ik, ik, zit, ik heb de afweging dat je dan, als je leest... ook nog gewoon wel niet fictie zit te lezen. Maar biografie of uh, weet je wel. Dan ben je weer... Want je hebt toch weinig tijd. Je wilt... Maar dat je het ook een beetje voor je werk doet. Ja, of uh, interesse die daaruit voorkomen. Maar dan als ik dan weer eens een roman lees, dan zit ik ook meteen, denken, oh ja, dat moet ik vaker doen. Ja. En Bas Heijnen, we gaan zo direct er uitgebreid het natuurlijk over hebben. Maar uh, jij uh, schrijft ook in het essay wat je hierover geschreven hebt, dat je een periode in ieder geval hebt gehad dat je minder las. Maar ook omdat je bijvoorbeeld meer tv keek? Nou, het gaat niet zozeer om meer of minder lezen. Het gaat over de roman als genre om iets over de wereld te zeggen. Dus dat is iets... Kijk, er wordt heel veel gelezen. Je kunt zeggen, er wordt meer gelezen dan vroeger. Om, juist door nieuwe media. Hè? Mensen hebben een tijd lang, Ze gaan veel naar theater, horen ja. we ook. Uh, mensen hebben tijd lang gedacht dat het beeld zal het woord vervangen. Maar dat is eigenlijk onzin. Want als je een scherm ziet, zie je daar vaak woorden op. He, dus dat is al het eerste misverstand. Je moet niet, ik heb ook niet zo'n gemakkelijk boekje willen schrijven van... oh, het beeld gaat het overnemen van het woord. Dat is helemaal niet zo. Nee, je richt je specifiek inderdaad op, op uh, de, de roman, van de, een roman, de roman. De roman was een kunstvorm. He, want zo wil ik het zien. Niet zo, je hebt ook romans die je leest om je te ontspannen. Of een thriller waar, je, he, waar het lekker wordt afgehecht. zodat je weer ja, bevestigd wordt hier niets, maar proberen van... Hè, en vroeger, er is natuurlijk heel lang een grote verwachting... sinds Flaubert van die roman, die gaat, zegt ons alles over de wereld... en verkent ons eigen leven op een manier die zelfs de filosofie niet kan. En daar gaat het over. En ja. die cultuur waarin mensen dat geloof hadden dat de roman het komt... dat is erg aan het afbokkelen. En dat komt onder andere door concurrentie van allerlei media. Je hebt natuurlijk die series nu, vijf spreken van uh, Six Feet Under... Al die, die, hè, die waar mensen hele boxen van kopen, hmm. omdat het heeft eigenlijk het vuil... Tonnen uit de 19e eeuw overgenomen. Dat is Maar mijn vraag is eigenlijk: van, is die manier om de wereld te verkennen. leeft die nog en zou het in die context van deze nieuwe. Hè, die verschuivingen die in de cultuur plaatsvinden. er een plek voor die roman. We gaan er zo direct ja. uitgebreid. uitgebreid op door. Even kort nog. Eh, cultuurtips als jullie die hebben, Frank Keteler. Nou, cultuurtips. Ik. ik zat erover na te denken. Ik heb toevallig een prachtige roman gelezen. Want ik ben net weer van. vakantie. En, eh, Noem zo, de titel. Uh, uh, dat boek heet H. H. H. H. H. Het is een Frans boek. Ik geloof dat de Prix de Goncourt heeft gewonnen. Van? En de schrijver schiet me even niet te binnen. Niet te binnen. Binnen. binnen. Maar Julien, de, nog kijk, wat? Kijk, was hij binnen. binnen. Binnen. Binnen. Ja, dat zeg ik. Binnen. <laughs> en het gaat over de aanslag op uh, Heidrich in Praag. En, dat, ah, okay. en, en die uh, meneer had, vertelt eigenlijk in dat boek het verhaal van... hoe zou ik een boek moeten schrijven over die aanslag op Heidrich. Dus hij neemt je als het ware mee in zijn eigen... Denkproces en of hoe die aan moet hoe pakken. Je dat gaan Ja, Marco van Balen, een tip? Ja, nou, ik wou een beetje dicht bij huis blijven toch? Mag geloof ik niet. Maar ik wou toch even zeggen dat vanavond, het is wel heel actueel, en heel kortstondig, is in Den Haag de museumnacht. Ook altijd leuk. Als je weinig tijd hebt en als je snel wil zappen wat er gebeurt, is dat een manier. Dus dat is ook een actueel iets. Museum Verder wat Nog. ik. Nog. Ja. Nog. Nog. Ja. Zelfs ja. in Den Haag was het tweede, een tegenstelling tot Amsterdam-Rotterdam, waar we al in de dubbele cijfers zit. Ja. Um, dus je kan verder... ook vannacht naar de Goldenering. Verder... Ja, nee, maar dat zou ik dan weer niet zeggen, want oh. dat is dan wel heel dichtbij. Ja. Maar, verder... Verder, maar wat ik zelf een hele aardige tentoonstelling vind, is nu bij de buren bij het gemeentemuseum... over Marcus Lupert. Dus mensen die echt van. Echt zo'n schilder houden. Dat is aanraden. Ja. ik aanraden. Ik dank jullie allebei. We horen zo direct uh, misschien ook nog een, een tip van Bas. Uh, overspel is aanstaande donderdag, elf weken lang te zien bij de Fara om vijf voor half negen op Nederland 1. Zo direct dus Bas Heijnen, de Paris... over nieuwe boeken van buitenlandse schrijvers. En Rick Launsbach over zijn nieuwe roman Man Meisje Dood. Allemaal in opium, maar we onderbreken even voor nieuws en reclame. Afro.